Vive en Nivea. Kom dus nu met 20% korting zakken vullen bij DA. Dit is Radio 1. 12 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. En goedemiddag. Opnieuw harde confrontaties in Egypte. Iraans-Nederlandse vrouw geëxecuteerd in Iran. En Kim Kleisters wint de Australian Open. Het weer. Het is overwegend zonnig. In het noorden en westen van het land kan wat laaghangende bewolking van zee voorkomen. Vanmiddag verder volop zon en droog met maximum temperaturen rond het vriespunt. Alleen in Zeeland kan het plus 2 graden worden. Morgen en maandag is er meer bewolking en is het met 1 tot 3 graden wat minder koud. De dagen daarna wordt het nog iets zachter met mogelijk wat neerslag. In Egypte wordt waarschijnlijk vandaag een nieuwe regering geformeerd. Het is een van de beloftes die president Mubarak gisteren aan zijn volk deed. Ondertussen stromen demonstranten weer het centrum in. Ze maken zich op voor dag vijf van de protesten. Correspondent Nicole Fever is in Cairo. Nicole, het loopt helemaal uit de hand daar, hè? Ja, vanmiddag om. Er zijn nu heel veel mensen op straat, maar over nou, ongeveer drie kwartier... ...gaan mensen weer verzamelen en om vier uur dan moet er weer, uh, moeten de straten weer gevuld zijn. Dat willen de demonstranten. Ze zeggen het is absoluut niet genoeg, zo'n nieuwe regering. Want door wie wordt hij benoemd? Door Hosni Mubarak. Nou, die heeft al in de afgelopen dertig jaar een hoop regeringen laten komen en gaan. En wie is de man die aan de touwtjes trekt? Dat is Mubarak zelf. En we willen dat hij met zijn kliek verdwijnt dat is wat we willen, dat is wat we eisen. We willen gewoon vrijheid, we willen een, een mooi leven... net zoals mensen in de, andere, in, uh, in de rest van de wereld dat hebben. En ik was net op een, uh, een plein hier dichtbij... en dat was eigenlijk wat iedereen zei. En ook, ook opvallend, jonge mensen, uh, bejaarden, vrouwen, alles door elkaar. Mensen in, in, in, in, uh, in uh, pakken met dassen om. Dus echt alle klassen, rangen, standen door elkaar. De gewone Egyptenaar is ook dus vast van plan om door te gaan met het uh, protest. Ja, voor hoort, er zouden inmiddels veel tanks zijn in de straten. Er, er gaat daar niet een hele dreigende sfeer van uit? Nee, eigenlijk niet. Um, oh. Net stond ik erbij waren alle mensen die klimmen op die tanks... die schudden de uh, militairen de, de hand. Die rossen maar een beetje mee met de mensen die uh, op dit moment het gevoel hebben dat ze een deel van de stad in handen he hebben, uh, op andere plekken wordt gevonden, gevochten, maar dat is dan met uh, de, de oproerpolitie, de veiligheidstroepen. Ja, en het is een beetje uh, verschillend hoe er gedacht wordt over het uh, leger. Mm -hmm. Een deel van de mensen die zegt, we vertrouwen ze, ze hebben nog nooit de lopen op ons gericht, maar anderen zeggen, vergis je niet, dat leger, dat heeft Mubarak wel altijd beschermd. Dus ja, uh, twee kanten kun je nu op straat horen hoe ze denken over het leger. Ja, ja, Goed, dat nieuwe kabinet dat er dan waarschijnlijk vandaag gaat komen, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, ik, ik vermoed eigenlijk een beetje uh, veel van hetzelfde. Die gaan natuurlijk allerlei hervormingen aankondigen. Daar is ook vanuit de Verenigde Staten op aangedrongen. Er moeten nu vrijheden komen. De telefonie die doet het weer, internet werkt weer. Dus uh, Mubarak die laat wel zien dat hij uh, niet helemaal... Doof is voor de protesten uit binnenland en buitenland. Hij staat enorm onder druk. Uh, maar ja, die nieuwe regering, ik zei het net ook al, hij wordt, uh, ze worden gestuurd door deze president en het vertrouwen in deze president is volledig weg. Dus mensen gaan dit niet accepteren. Okay. Dankjewel, Nicole Vever in Cairo. De Iraanse nederlandse vrouw, Zahra Bahrami, is in Iran opgehangen. Dat melden diverse persbureaus. De vrouw was eind 2009 op familiebezoek in Iran. Daar werd ze gearresteerd nadat ze aanwezig zou zijn geweest... bij een betoging tegen de regering. Zahra Bahrami had de doodstraf gekregen voor drugsbezit. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken heeft nog geen informatie gekregen... van de Iraanse autoriteiten over de uitvoering van het vonnis. Nee, dat kan ik niet bevestigen. Maar u begrijpt wel dat als dat... Als dat uh vanuit de internationale persbureaus inderdaad wordt, uh, wordt naar voren gebracht... dat ik daar dan nu inderdaad alles aan doe om dat na te trekken. En, die, en uh, dat doen wij via de ambassade en ook langs andere lijnen. En als het het geval is, dan, dan, dan is dat een, zou, dat, zou dat een afschuwelijk bericht zijn. En uh, dan uh, zullen wij ook onmiddellijk in actie komen. De minister was op Radio 2 vanmorgen strijdlustiger. De ambassadeur van... Uh... Uh, Iran ga ik nu echt onmiddellijk ontbieden om hem om opheldering te vragen. Minister Rosenthal is duidelijk overvallen door het nieuws uit Iran. Uh, gisteren is er nog contact geweest van onze kant met de Iraanse autoriteiten... Uh, ...ook met de Iraanse ambassadeur. En uh, toen heeft, is er van zijn kant uh, is er, uh, voorgesteld om uh, uh, verdere besprekingen te hebben... He, dat geeft dus ook wel aan, wij, zitten, wij zaten daar gisteren ook bovenop... en het bericht dat dus uh, vannacht uh, kennelijk uh, naar buiten is gekomen... Ongeverifieerd zeg ik nog een keer, uh, dat verontrust ons dus buitengewoon. Inmiddels is bekend geworden dat Rosenthal om kwart voor twee... met de Iraanse ambassadeur spreekt. En aan de telefoon mensenrechtenactivist en vriend van de familie... Sadeg Nagashkar. Uh, wat is uw eerste reactie op dit nieuws? ...hoorde ik dat, is mevrouw Bahrami is opgehangen. Daar ik van. Gewoon onverwacht en ongelooflijk was. Want mevrouw Bahrami... ...de proces is nog... ...de rechterlijke proces is nog niet af. wegens de wetten van het regime... Eh, ...na het eh, uitspraak van dood van ons, ...moet naar de hoge procureur-generaal gaan... ...en daarna moet bevestigd... ...en dat moet naar de commissie... ...die heet die voorzien Allemaal niet gebeurd. Tenminste niet openbaar... Over iets over gezegd. Dus, dus het, was, en, het was echt heel onverwacht? Onverwacht. Ja, weet u het wel zeker trouwens? Dat is zeker, want door de staatstelevisie en de staatspersbureau hierna is ook dat uh, opgangje van mevrouw Bahrami bevestigd. De dochter van mevrouw Bahrami is in uh, Teheran. Uh, u heeft haar gesproken. Uh, dit, wat was haar eerste reactie? Ik heb heel kort met haar gesproken. Ze was heel, heel erg emotioneel. Uiteraard. Dus ze konden niet makkelijk uh, spreken en die huilde achter de achter de telefoon. Ja. En alleen heeft hij gezegd tegen mij... ik heb de nieuws gehoord. En hebben ze mij, lieten mij niet de laatste, laatste kans... hebben mij niet aangegeven... om bij moeder te staan... en van ja. laatste moment haar te zien... en te begroeten. Ja. En de advocaten ook was niet op de hoogte... terwijl wegens de, het weten van het regime... tijdens de voor het executie... de familie mogen ontmoeten met... de persoon die, word, die moet geëxecuteerd worden ja. hebben... En de advocaat. Voelt u zich gesteund door de Nederlandse regering? Na laatste moment... Wel, wel de Nederlandse regering... zoals via de ambassade in Teheran heeft hij wel alles gedaan. Ja. Ik volg de situatie via de dochter... van mevrouw Bahrami. Maar ja, in het begin een beetje... Uh, wel zwak geweest, want... Het ministerie van Buitenlandse Zaken denkt dat het met de stille de diplomatie sorry, kan geholpen worden. Maar de situatie van het regime is een andere situatie. Ja. Ze zitten in de nauw en de enige weg die ze het, die het ziet om de mensen te executeren of de hoge straf te zetten tegen de volkeren. Zaterdag Nagaskar, dank u wel. Dit is het NOS-journaal. Het Ewout de Jong.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 En in Groningen congresseert de Partij van de Arbeid. Het congres staat voor een groot deel in het teken van de Provinciale Statenverkiezingen. Politiek verslaggever Margreet Boer is daar. Margreet, wat staat er op het programma? Nou, het is een dag met heel veel toespraken van partijvoorzitter Ploemen, Die begint op dit moment haar toespraak. De lijsttrekker van de Eerste Kamer, Marleen Bart, zal vanmiddag spreken. En helemaal aan het eind van de middag, dan is de toespraak van Job Cohen, de leider van de Partij van de Arbeid. En hij zal vanmiddag toch duidelijk willen laten zien waar de Partij van de Arbeid voor staat. Als één na grootste partij en als de grootste oppositiepartij. En dat is natuurlijk allemaal met dat oog op de Provinciale statenverkiezingen van 2 maart. De leus hier voor de Partij van de Arbeid bij de Statenverkiezing is, het moet eerlijk. En in de toespraak van Cohen zal het daar vanmiddag ook over gaan. Het moet eerlijker, het moet anders volgens de Partij van de Arbeid. Anders dan dit huidige kabinetsbeleid. En dat wil wij vanmiddag laten zien. Zodat je al duidelijk merkt dat die statenverkiezingen een heel erg landelijk karakter zullen hebben. Ja, wordt er ook nog veel gesproken over de afgelopen politieke week? Waar de politiemissie naar Kunduz centraal heeft gestaan. Nou, er is hier een soort politiek café-achtige setting vanochtend. Met een aantal leden is er toen gedebatteerd over dat nee van de Partij van de Arbeid hè, in de Tweede Kamer deze week. Het Kamerlid Timmermans verdedigde dat standpunt vanochtend van de fractie van de Partij van de Arbeid. Nou, er waren wel een paar kritische vragen, maar heel duidelijk was dat de leden achter de fractie uh, staan. En uh, je merkte ook dat de leden hier veel meer geïnteresseerd waren in de discussie over Egypte dan Kunduz eigenlijk. Um, en buitenlandwoordvoerder Timmermans die brak hier op het congres uh, vanochtend ook een voor de rol van Europa als het over Egypte gaat en uh, de andere landen in de Arabische wereld. Maar daar een grote rol moet gaan spelen en uh, belangrijker moet zijn dan Amerika. Dus je merkt vanochtend kijken ze nog vooral naar buiten en naar de buitenlanden. Maar vanmiddag zal het congres hier op de Partij van de Arbeid vooral weer in zichzelf gekeerd raken. En kijken naar hoe zij de Statenverkiezingen kunnen gaan winnen. Margeet Boer. Alle bijna 700 leden van de orthopedische vereniging moeten vertellen of ze banden hebben met de medische industrie. Aanleiding is een aflevering van het KRO-TV-programma Reporter. Dat vanavond meldt dat in ieder geval 10 tot 20 orthopedische chirurgen een geheim contract hebben met bedrijven die rug-, knie- en hupprothesen maken. Volgens de reporter krijgen de chirurgen van de bedrijven onder meer reizen aangeboden als ze protheses afnemen. De orthopedische vereniging zegt dat ze een eigen onderzoek is begonnen, omdat de KRO niet met bewijzen wil komen. Een ziekenhuis De Lichtenberg in Amersfoort gaat morgenochtend weer open. Vorige week vrijdag was er brand in een transformatorhuis. En daarna waren er de hele tijd problemen met de elektriciteit. Om die te verhelpen moest het hele ziekenhuis worden ontruimd. Zo'n 140 patiënten werden vorige week dan ook overgebracht naar andere ziekenhuizen. Morgen gaan 70 patiënten weer terug naar De Lichtenberg. De andere 70 zijn de afgelopen week al uit het ziekenhuis ontslagen. Sport. Tennis in Melbourne heeft de Belgische Kim Kleisters de Australian Open gewonnen. Ze versloeg de Chinese Nali-verslaggever Mark Brasser. In het begin zag het eruit dat Nali nog voor een stuntje zou kunnen zorgen, maar toch... Ja, toch inderdaad. Ja, na je zegt het al, In het begin was het heel goed wat de Chinezen liet zien. Toch in haar eerste Grand Slam finale, dan hou je altijd een beetje je hart vast van, heeft ze de zenuwen onder controle? Nou, dat had ze. Ze won die eerste set met 6-3. Kleisters, ja, weinig antwoord op de slagen van Li, die die veel terug had. Tweede set kwam Kleisters beter in de wedstrijd. Halverwege de tweede set ging ze aanvallender spelen. De ballen van Li meer aanpakken. Ze won de tweede set met 6-3, dus kwam er een derde set. Vroege breaks daarin, over en weer. Kleisters kwam op een 3-1. Ja, en vanaf dat moment ja, knapte er toch iets bij Nali... die steeds meer fouten ging maken. En Kluisters liep uiteindelijk naar een 6-3-overwinning in die derde set. En dus pakte ze haar eerste Grand Slam-titel in Melbourne. Ja, en rolstoeltennister Esther Vergeert... die veroverde vannacht de titel in Melbourne. Ze speelde tegen Daniela Di Toro. Ja, Esther Vergeer, onverslaanbaar eigenlijk. Ond, ja, onverslaanbaar. Ze heeft 405 wedstrijden achter elkaar gewonnen. Nu haar laatste verlies is van, van begin 2003. Ja, die Daniela de, de die Toro, moet ik zeggen. Eh, ja, was eigenlijk geen partij. 6-0, 6-0 in 45 minuutjes. Esther Vergeer eh, staat op, op, op absolute hoogte in het, in het rolstoeltennis. Ze zijn afgelopen ja, mijn enige probleem is hè, de motivatie. Ik heb zoveel gewonnen, dat ik, ik moet wel gemotiveerd blijven. Nou ja, dat, dat lukt er tot nu toe. Ze is gemotiveerd, 2 6-0. En uh, weer een titel 17e achter een volgende Grand Slam titel voor Esther Vergeer. Mark Brassorger. En in Moskou wordt er gestraat voor de wereldbeker. 500 meter bij de mannen. Sebastian Timmerman, heb je wat positiefs te melden voor de Nederlandse schaatsliefhebber? Jazeker, want Jan Smekens heeft gewonnen. Dat is voor de vijfde keer in zijn loopbaan. En voor de eerste keer dit seizoen dat hij een wereldbekerwedstrijd op de 500 meter wint. Hij doet dat voor de Japaner Ota en de Amerikaan Tucker Fredericks. Ik moet er wel bij zeggen dat de top 4 van het wereldbekerklassement er niet bij is in Moskou. Want het zijn allemaal Aziaten onder wie wereldkampioen sprint uh, Q-Yuk Lee. En in Azië zijn de Asian Games aan de gang. En uh, dat is nog belangrijker bijna dan de Olympische Spelen. Maar Jan Smekens, uh, ondanks dat, uh, uh, reed hij wel gewoon goed. Want 34-93 is een tijd die hij uh, dit seizoen nog niet had gereden. Hein Otterspeer uh, deed het ook goed, want hij rijdt een persoonlijk record. Wordt daarmee achtste. Stefan Groothuis, tiende, Kuipers en Jacques de Koning... viel een beetje tegen met de zeventiende en de negentiende plaats. En Jan Smekens is uh, ook nu zeker van deelname aan de weken afstand op de 500 meter. Nou, dat klinkt mooi. Eerder vandaag reden de vrouwen al de 500 meter. Weer een overwinning voor de Duitse Jenny Wolf? Ja, het wordt normaal. Ze verloor drie maar. keer dit seizoen. Dat kwam door een rugblessure. Maar alles is weer bij het oude. Jenny Wolf wint weer um, 38-01, iets langzamer dan gisteren. Margot Boer weer tweede, net als gisteren. Het verschil, bijna een halve seconde, is ietsje minder dan gisteren... maar nog wel behoorlijk. En daarachter drie dames met dezelfde tijd. De Amerikaanse Richardson, uh, Annette Gerritsen en Laurine van Riesen. Reden alle drie 38-53. En dan wordt er gekeken naar de duizendste van seconde. En dat was in het voordeel van Richardson. Zij wordt dus derde, Gerritsen en van Riesen uh, vierde en vijfde. En dat betekent dat Margot Boer en Laurine van Riesen nu al zeker zijn... van deelname aan de weken afstanden. En er is nog één plekje over. En die wordt, uh, dat wordt beslist bij uh, de World Cup Finals in Heerenveen. Dat zien we dan. Dankjewel, Sebastian Timmerman. En er is verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin De Hart. Ja, op de A1 Amersfoort-Amsterdam staat tussen Gooimeer en Knoopend Diemen. Een file van 8 kilometer na een ongeluk. De weg is dicht tussen Muiden en Diemen. Wilt u met de auto naar Amsterdam, kunt u beter omrij uh, Utrecht aanhouden. De A27, de A12 en de A2. Dan op de A1 Amsterdam naar Amersfoort staat 6 kilometer file tussen Gooimeer en Laren. En als laatste de A76, Heerlijke Leen, tussen Knopen-Ten-Essen en Schinnen, 3 kilometer file. En de rechterrijstrook is afgesloten. De hoofdpunten van het nieuws. Opnieuw harde confrontaties in Egypte tussen betogers en de politie. De regering wordt op last van president Mubarak vervangen, maar voor de demonstranten is het duidelijk niet genoeg. In Iran is een Iraans-Nederlandse vrouw geëxecuteerd. Minister Rosenthal heeft de Iraanse ambassadeur op het matje geroepen. En Kim Kleisters heeft de Australian Open gewonnen. zo versloeg in drie sets de Chinese Li Na. Dit is Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA en de VPRO. Max van Wezel. Een hele goede zaterdagmiddag en welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. We are asking um, Mr. Ronhaar, the Dutch Ambassador to Nigeria, and Mr. Blom van Vara Television, to sit here. And we are going to start with some um, television. Pieces die um, op on, on Dutch television about uh, Nigeria and the documentary. Was um, op Vara Television, dirty oil of Shell. Ja, en zijn allerbeste Engels was dat Boris van der Ham, voorzitter van de Tweede Kamercommissie voor economische zaken, landbouw en Innovatie. Het was afgelopen woensdag in de Tweede Kamer... waar voor het eerst in zijn 103-jarig bestaan Shell aan de tand werd gevoeld... tijdens een speciale hoorzitting van het parlement. Bij ons in de studio om daarover na te praten zijn... Thomas Blom, maker van de Zembla-reportage De Vuile Olie van Shell... die daar ook uh, werd vertoond. En Sharon Gesthuizen, Tweede Kamerlid voor de Socialistische Partij. En ja, u was een beetje de motor achter de hoorzittingen, mevrouw Gesthuizen. Ja, de motor, ja. ja. Flauwe <lacht> beeldspraak. Ja. We praten straks door. Uh, Thomas Blom, uh, oh, wat lijkt me dat mooi zeggen. Een documentaire voor Zembla maken. En dan word je uitgenodigd door de Tweede Kamer. En, die, en dan wordt hij daar vertoond. En Dat uh, was je Finest Hour? Uh, nou, nee, joh. Nee, het, het, uh, ja, het heeft heel lang geduurd. De documentaire was al een half jaar geleden uitgezonden. En dat het dan toch uiteindelijk zo loskomt, dat was heel bijzonder. Dat vonden wij het meest Je zat wel te glimmer van trots. Uh, nou ja, soms uh, merk je dan wel dat journalistiek misschien wel een klein aanzetje kan geven. Ja. Over Shell en vooral over rechtszaken tegen Shell gaan we het in deze argos hebben. Maar eerst nog even een fragment uit die hoorzitting van deze week. President-directeur van Shell Nederland, Peter de Wit... en de directeur van Shell Afrika, Ian Craig... moesten aanhoren hoe Nigeriaanse burgers... vertegenwoordigers van Amnesty International en Milieudefensie... en nog een heleboel andere Shell beschuldigden van het aanbrengen van grote milieuschade in Nigeria. Toen aan het eind van de hoorzitting de directeuren van Shell zelf aan het woord kwamen... werden ze ook nog eens stevig onder handen genomen door de Kamerleden. Bijvoorbeeld door Lisbeth van Tongeren van GroenLinks. Haar vraag is zoals de hele hoorzitting in het Engels gesteld. En mevrouw van Tongeren wil graag van de Shell-directeuren weten... of ze bereid zijn een vonnis van de Nigeriaanse rechtbank van juni vorig jaar te accepteren. Shell werd toen veroordeeld tot een boete van 100.000 dollar vanwege olievervuiling die 40 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Shell has recently been convicted in a Nigerian court for not cleaning up an oil spill that uh, occurred about 40 years ago in the 1970s. What I am very interested in, it would be the opportunity for Shell to turn a new leaf. Is Shell indeed now going to pay the 100 million US dollars and clean up? For me, this is absolutely key. So. Are you prepared to say today to us, yes, we will pay this fine, and yes, we are going to clean up this bit of the Ogoni land? Who can I give the word first? Mr. De Debit? Well, I just wanted to say a word on that. It's, this came up yesterday, so we have not a great deal of time to think about it, but... The, the judgment is of the 5th of July of 2010, so that wasn't yesterday, which would have given you some time to consider, but... I, uh, okay. my, the answer of Shell is very clear. Shell is going to tie up the Nigerian courts for another 10 years in appeals and not... I didn't say that. I'm not too familiar with the case. But okay. I think it's wrong to bring up an individual case like this. Uh oh. Oké, okay, zei Boris van der Ham. Nou, Shell-directeur Peter de Wit werd zichtbaar verrast... door de vraag van Lisbeth van Tongeren van GroenLinks... en zei dat hij pas gisteren van dat vonnis had gehoord. Raar, want zijn collega Craig had al laten weten op dat moment... dat Shell het niet eens is met het vonnis en een hoger beroep zal gaan. Mevrouw Gesthuizen van de SP, hoe kan dat nou? Een directeur van Shell die niet eens weet dat zijn bedrijf is veroordeeld. Ja, dat is heel frappant, uiteraard. Dat ben ik helemaal met Lisbeth van Tongeren eens. Uh, en je ziet eigenlijk ook dat ze steeds weer uh, in het nauw gedreven worden... door steeds nieuwe feiten, onder andere met Wikileaks. Het een na het ander komt boven. Ja, Ik heb toch het gevoel dat het een kat in het nauw is op dit moment. Ze zijn niet zo professioneel, hè, wat dat betreft, Shell, ja, ja, ja. in, uh, in hun public relations. Nou, ik weet het niet. Ik bedoel, als ik zo de NGO's daarover hoor... die zeggen juist altijd van het is een enorme publiciteitsmachine. Ze doen er veel aan om alles te voorkomen. Maar het lukt op dit moment niet, omdat er te veel feiten zijn... die gewoon laten zien dat het een zootje is. Dat was Blom van Sembla. De, de, de plek waar die olievervuiling plaatsvond... waar dit over gaat, komt ook in jouw documentaire mm -hmm. voor. Maar wist je ook van die rechtszaken, die veroordeling? Nou, ja, die, die rechtszaken, die, uh, dat sleepte zich al langer voor... Voort, en wij hebben ja, 13 juni uh, uitgezonden. En een paar weken daarna kwam, uh, kwam dit vonnis van de Federal Court. Uh, dus dat is, dat is in Nigeria een heel belangrijk vonnis. Dat, dat haal je niet zomaar. Dat betekent echt dat je de middelen moet hebben en, en een heel team moet hebben uh, om zover te komen. En uh, dus dat vonnis dat lag er al maanden. Shell zegt, wij kunnen daar eigenlijk weinig aan doen. Dat is 40 jaar geleden gebeurd... in de tijd van de burgeroorlog tussen Nigeria en Biafra. En daar worden we door zo'n rechtbank... 40 jaar later nog eens veroordeeld voor... nou ja, iets waar wij part nog deel aan nou, hadden. Dit is echt een, een, een vreselijke vervuiling. Want de olie druppelt... dat is solid oil, dat is hard geworden olie... maar die wordt weer zacht als het regent. Je bent en die ook olie... helemaal een benzine-expert geworden. Ja, nee, ik heb het gezien en geroken. En, uh, ik kan heel kort vertellen hoe wij daar terechtkwamen... We, we waren mee met UNEP. En ik had een lijst van plekken waar 15 jaar geleden Shell had, al van had vastgesteld. En, en die al aan Shell was voorgelegd. van dit zijn ergere, erge plekken. Dus ik gaf die lijst aan de jongens van UNEP. En die, die zeiden, zei, hé hey, het... hey, boe, boe dat is vlakbij. Daar gaan we naartoe, kunnen we laten zien. Nou, en toen zagen we dus die olie daar liggen in vaste vorm. En die druppelt in, uh, in, uh, in het drinkwater van drie communities. Shell heeft al eerder ja, uh, pogingen ondernomen om het op te ruimen, maar dat lukte dan weer niet. En dan, en uiteindelijk is het daar gewoon blijven liggen druppelend in de drinkwater. Dus op zich vind jij wel terecht dat Shell daarvoor wordt veroordeeld in Nigeria? Nou ja, ik laat het aan de rechter over. Ik kan alleen maar zeggen dat dit, dat vanuit milieutechnisch... en vooral uit, vanuit gezondheidsoogpunt, dat dat een onervaarbare situatie is. En dat is ook bevestigd door de hoofd van, van UNEP, Mike Kouwing. We gaan het eerst nog over een uh, hele andere rechtszaak hebben... maar weer een rechtszaak tegen Shell. Begin jaren negentig vond namelijk in de Niger-delta, waar Shell actief is... Een grote opstand plaats tegen de vervuiling als gevolg van de olie die in het milieu terechtkwam. Die opstand werd vervolgens bloedig onderdrukt door Nigeriaanse soldaten en politieagenten. Jarenlang procedeerden vertegenwoordigers van de Ogoni-gemeenschap, want die woont daar in die, dat deel van de Niger-delta, tegen Shell. Want Shell werd door hun beschuldigd van medeplichtigheid aan de onderdrukking van de opstand. We gaan over naar de getuigenverhoor. Hoeveel ontving u? Ik kreeg 2000 naira. Begreep u op dat moment waarvoor dat geld was? Het was... Um, ik begreep dat ik werd betaald als soldaat. Uh, ik werd ingehuurd als soldaat. Een soort van huursoldaat om te gaan vechten. Op pad te gaan en de Ogonië aan te vallen. Mijn eigen volk. Had u er op dat moment enig begrip van... Wie u betaalde als huursoldaat? Ja, ja, ja, het was erg duidelijk dat het Shell was. Hij zei: Bonafies, loop achter die soldaten aan. Dus ik liep met die andere soldaten die ook Ghana Must Go tassen droegen. En een van hen lukte het niet die zak op te tillen. En, en die viel toen op de grond en die scheurde kapot. En ik zag toen bundels, uh, bundels geld van 20 naairaad eruit steken. En hij zei: Wow, geld. Toen meneer Okuntimo wegreed, riep ik de chauffeur van meneer George Upkepong... en vroeg hem wat er in die zakken zat. Hij zei dat er geld in zat. Hij zei dat er geld in die zakken zat? Ja. Waarom vroeg u hem eigenlijk wat er in die zakken zat? Omdat het onze plicht was om te weten wat er ingeladen wordt bij Shell... Drie politiemannen getuigen onder Ede dat ze zagen dat Shell geld betaalde aan politie en militairen om op te treden tegen opstandige Ogonis. Boegbeeld en leider van deze opstand was de schrijver Ken Saro-Wiwa. Hij werd in 1995 samen met acht andere activisten opgehangen door het Nigeriaanse regime. Evelien Lubbers is vorig jaar gepromoveerd op de politiek van grote bedrijven om hun imago te beschermen. Nadat uh, Ken Saro-Wiwa in 1995 uh, in uh, Nigeria is uh, veroordeeld en geëxecuteerd samen met acht anderen, hebben de nabestaanden een uh, proces aangespannen tegen Shell uh, voor, om hun aan te klagen voor de verantwoordelijkheid daarbij. Hij was natuurlijk geëxecuteerd door de militairen. Maar uh, Ken verzette zich tegen, te, of ja, eigenlijk voor de onafhankelijkheid van uh, Ogonis in, uh, in de delta in Nigeria, waar Shell meeste olie vandaan haalt. Zij beschuldigde Shell van verregaande samenwerking met het militaire regime. En dus he, Shell heeft ontzettend onder vuur gelegen dat ze niet genoeg gedaan hebben om de executie te voorkomen. En de nabestaanden hebben Shell aangeklaagd en dat hebben ze in New York gedaan, omdat er in Amerika uh, wat op dat moment de beste wetten waren om een, een multinational aan te klagen voor, uh, voor de praktijken in andere landen. My name is Maria Le Hood. I'm a senior staff attorney at the Center for Constitutional Rights in New York. Mijn naam is Maria Le Hood, senior advocaat bij het Center for Constitutional Rights in New York. Working um, on behalf of the plaintiffs in the WIWA Shell case. Ik was een van de advocaten die werkte voor de eisers in de zaak Wiwa versus Shell. They wanted justice. Ze wilden gerechtigheid en dat Shell verantwoordelijk zou worden gehouden... voor wat het bedrijf heeft gedaan. De rechtszaak begon in 1996 en sleepte zich ruim 13 jaar voort. Totdat eind 2009 de zaak eindigde met een schikking. Shell betaalde de eisers 15,5 miljoen dollar. Om humanitaire redenen, zegt Shell omdat ze de zaak niet voor een jury wilden brengen, zeggen de advocaten. Feit is dat de getuigenissen die zijn afgelegd in deze zaak... door die schikking niet in de publiciteit zijn gekomen. Kunt u zeggen wie u bent? Uh, Ebo Jackson Wion. Ik wil u erop wijzen dat u duidelijk gesproken antwoord dient te geven op de vragen. Nee of ja schudden met uw hoofd wordt niet genoteerd door de griffier van de rechtbank... U moet in duidelijke woorden spreken, zodat ze uw getuigenis kunnen afnemen. Begrijpt u dat? Ja. Bent u gereed om door te gaan? Ja, dat ben ik. Wanneer bent u geboren? Ik ben op 10 oktober 1969 geboren in Tain, in Kana. Ligt dat in Ogoniland? Ja. Het is 24 mei 2004. 9 uur in de ochtend. In het Marina Hotel in de stad Cotonou in Benin zijn bijeengekomen drie advocaten namens de eisers en een advocaat namens Shell. Een grafier van de rechtbank in New York is ook aanwezig. Hij neemt de eet af en hij zorgt dat de getuigenissen op video worden vastgelegd. Namens de eisers ondervraagt advocaat Davino de getuige. Voor Shell is advocaat Milson aanwezig. Ebu Jackson Willon verklaart verder in het verhoor... dat hij vanaf augustus 1993 lid is geweest van een mobiele politieeenheid. In die hoedanigheid werd hij vervoerd naar Shell Industrial Area... het terrein van Shell waar ook een helikopterhaven is gevestigd. Waar ging u aan boord van de helikopter? Op de Shell-helikopterlandingsplaats. Was het een helikopter van Ik Shell? Ik maak bezwaar tegen deze manier van vragen. Uh, ja, het was een helikopter van Shell... Want het Shell-logo dat je over de hele wereld kan herkennen stond op de helikopter. En daarom nam ik aan dat het een Shell-helikopter was. Toen u en uw collega's aan boord gingen van die helikopter, nam u toen wapens ik mee? maak bezwaar tegen deze manier van vragen. Uh, ja. Wat nam u nog meer mee? Alle wapens zoals eerder genoemd. Geweren, een extra doos met munitie waarin ook granaten zaten en de granaten die we bij ons droegen. Herinnert u zich wie de piloot was van de helikopter? Um, nee, dat kan ik me niet herinneren. Ik ken zijn naam niet. Was het militair? Nee, het was een burger. Hij droeg een uniform, wat piloten dragen. Wit met wat dingen. Misschien een rang, ik weet het eigenlijk niet. Piloten dragen iets wits met een flap, weet je, hier. Uh, voor de duidelijkheid, meneer Gervier, de getuige wijst op zijn schouders... en geeft aan waar de flappen van het shirt van de piloot zaten. Waar bracht de helikopter u heen vanaf het Shell-industriegebied? Ik protesteer met klem tegen de karakterisering van de verklaring van de getuigen. Waar u mee bezig bent, is sturen. Maar u legt hem nu ook nog woorden in zijn mond. En dat is nog veel en veel erger. De Shell-helikopter vertrok van het Shell-industriegebied naar Andoni. We kwamen aan en we verzamelden ons onmiddellijk. En toen zei de inspecteur... Hij gaf ons instructies om het kamp niet te verlaten... Als de nacht viel, zouden we ons klaar moeten maken om op patrouille te gaan. En waar ging u toen naartoe? Op het terrein van de school waar we waren geland. Daar waren ook soldaten en marine aanwezig. En ik raakte aan de praat met een van die soldaten. Wat zei u, als, als u zich dat kan herinneren, wat zei u tegen die soldaten? Um, ik probeerde hem te vragen hoe het was en of hij daar al lang was. En hij vertelde me dat we op pad gaan in groepen. En als we op pad gaan, dan is het altijd nacht. Ze gaan dan om een aantal dorpen aan te vallen die dicht bij de rivier liggen. En dat is bij de rivier omdat die de grens is tussen de Ogoni en de Andoni. U vertelde dat uw inspecteur op een bepaald moment een pakket had. Een bruin pakket. Herinnert u zich dat? Bezwaar tegen deze manier van vragen. Ja, ja, dat herinner ik me. Heeft u dat pakket nog teruggezien? Ja, dat is zo. Wanneer was dat? Um, ik zag het pakket weer toen we landden. Wanneer? Toen we landen in Andoni. Toen we landen en we geld kregen, kwam het uit hetzelfde pakket. Daar kregen we ons geld van. Ik herkende dat pakket. Wie gaf u het geld? De inspecteur, die gaf ons het geld. De inspecteur gaf u het geld? Ja, ja, de inspecteur gaf ons het geld. De inspecteur overhandigde u en uw collega's het geld? Ja. Bezwaar tegen deze manier van vragen. Hoeveel ontving u? Ik kreeg 2000, naira. Nou ja. Begreep u op dat moment waarvoor dat geld was?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 Het bedrag dat hij betaald kreeg was dus ruim vier keer zijn maandsalaris. Uw naam, alstublieft. Goedemorgen, dames en heren. Ik ben Boniface Eyogu. Bent u in dienst geweest van het Nigeriaanse leger? Ja, vanaf 6 maart 1980. En diende u ook bij de Internal Security Task Force? Ja, dat was in 1994. Die Internal Security Task Force was een aparte politieeenheid... onder leiding van Paul Ocuntimo. Een beruchte eenheid die hard optrad tegen opstandige Ogonis. Welke taken had u onder Major Paul Ocuntimo? Ik was zijn directe assistent. Overal waar hij heen ging, vergezelde ik hem. En dan droeg ik zijn papieren. Ik was ook zijn boodschapper... Als er bijvoorbeeld berichten of instructies naar andere officieren moesten, dan deed ik dat. Dus vanaf de eerste week van mei 1994 was u de persoonlijke assistent van majoor Paul Ocuntimo. Ja, ja. Kunt u zich herinneren of er vergaderingen waren met Shell-personeel en Paul Ocuntimo? Ja. Weet u wanneer de eerste bijeenkomst was tussen Shell-personeel en Paul Ocuntimo toen u assistent was? Ja. Ja, dat was bij Shell. Toen bezochten we George Upcpong. Wie is George Upcpong? Hij is hoofdbeveiliging van Shell. Bent u ooit toegevoegd geweest aan de River State Internal Security Task Force? Ja. Wanneer? In december. December van welk jaar? Uh, december 1993. Heeft u Paul Ocuntimo ooit gezien bij Shell Industrial Area... Eén keer maar. Bij een demonstratie. Wat gebeurde er toen? Er was een grote groep mannen en vrouwen. En die zaten voor de ingang van uh, Shell Industrial Area. Net voorbij de ingang. Sommige van die mensen hielden protestborden omhoog. En daar zag ik Okun Timo. Oké, okay, en uh, wat zag u vervolgens? Dat staat nog steeds in mijn geheugen gegrift. Toen Okun Timo aankwam bij die vreedzame demonstratie probeerde hij de mensen die de poort blokkeerden te verwijderen. En ik zag dat hij daarbij persoonlijk een man in zijn buik schoot. Politieman Bonafice Ejogu verklaart over de keren... dat ze s'nachts door de dorpen reden om onwillige chiefs, dorpshoofden, op te pakken. Ook was daarbij. Hij wees de huizen aan die ze binnenvielen om die chiefs op te pakken. Ze volgden de bevelen van de commandant niet op. Ze kwamen niet opdagen als ze door hem werden uitgenodigd. Werden de dorpshoofden daarna dan ondervraagd? Ja, ze werden ondervraagd en daarvoor gemarteld. Werden ze gemarteld? Ja, voordat ze werden ondervraagd. Hoe werden ze gemarteld? Ja, ze werden gegezeld met, met wat wij koboken noemen. Zo'n zweep die gemaakt is van gedroogde koeienhuid. Heeft u ooit gezien dat die dorpshoofden werden gegezeld met zo'n koboken? Ja. Zag u dat vaker? Ja. Heeft uw commandant ooit. Uh, uh, uh, zag u ooit dat hij geld ontving van Shell-personeel? Ja. ja, toen we bij het hoofdgebouw aankwamen, liep mijn commandant naar boven met uh, George Upkwong. Dus Ze bleven daar een tijd van 45 tot 60 minuten. En toen riep hij ons. We moesten naar boven komen. Ik riep de chauffeur en met z'n tweeën gingen we naar boven. Met hoeveel mensen was u? M uh, met met z'n vieren. Ja. ABA, Wiley. Ik. Bonafis en, en de chauffeur, Obe. De chauffeur is een man, sergeant van de Mopol. Riep de commandant jullie allemaal naar boven? Ja, allemaal. En jullie gingen ook? Ja, als onze commandant ons roept, dan gaan we. Wat gebeurde daar? En toen we boven kwamen, openen ze een deur en vroegen ons naar binnen te gaan. Ze zeiden dat we de zakken die daar lagen naar de auto moesten brengen. Ghana must go zakken, met, met iets erin. Ik, ik weet niet wat erin zat. Hij zei, Bonafies, loop achter die soldaten aan. Dus ik liep met die andere soldaten die ook Ghana must go-tassen droegen. En een van hen lukte het niet die zak op te tillen. En, en die viel toen op de grond en scheurde kapot. En ik zag toen bundels, uh, bundels geld van twintig eruit uitsteken. En hij zei, wow, geld. Hij, hij riep me en vroeg te helpen. Dus nou ja, ik hielp hem de zak op zijn hoofd tillen. En daarna pakte ik mijn eigen zak en droeg hem naar de, naar de auto... waar ik hem in de laadruimte gooide. En niet, niet alle zeven zakken pasten in die laadruimte van de jeep. Dus we legden één zak op de, op de rechterstoel. Ja, en toen vertrokken we. Volgens Evelien Lubbers, de onderzoekster die alle processtukken bestudeerde... is het niet abnormaal dat je de politie betaalt in Nigeria... voordat ze ergens naartoe gaan. Al was het maar om benzine te kopen voor hun auto's. Dat uh, de politie daar niet in actie komt... Uh, zonder dat je ze wat een, een daily allowance, een, een dagvergoeding geeft... Uh, dat hun auto's vaak stuk zijn van de politie. Nou, dan heeft Shell wel auto's en dan heeft Shell wel boten... en dan heeft Shell wel helikopters om de delta in te gaan. Het is een soort glijdende schaal eigenlijk... van wat al normaal is in Nigeria, hè, wat, wat uit de situatie voort voortkomt. Maar wat wij dan ook ontdekt hebben... is dat er gewoon bijvoorbeeld uh, uh, fikse betalingen zijn gedaan... door het hoofd van Shell Veiligheid in Nigeria aan de militairen. For years so zou... Lawyer, about our and made to for de advocaten van Shell hebben jaar in jaar uit geklaagd over ons bewijs en probeerden bewijs uit te sluiten. Net voor het proces begon wilden ze nog al het bewijs aangaande de milieuschade in Ogoni laten uitsluiten. Shell's lawyers litigated the case very antagonistically. De advocaten van Shell betwisten de zaak op alle mogelijke manieren. Ze weigerden vaak alle medewerking aangaande deze zaak. Alles wat ze produceerden was ineens vertrouwelijk. Zelfs openbare documenten, zoals de jaarlijkse rapportages. En ze probeerden de zaak meerdere malen niet ontvankelijk te laten verklaren. De claims van de eisen zouden juridisch onhoudbaar zijn. Allemaal pogingen om de zaak maar niet voor de rechter te krijgen. Maar tevergeefs, de rechter besloot dat de zaak moest worden voorgelegd aan een jury. jury. Wat is uw naam? Mijn naam is Rafael Capone. Wanneer bent u geboren? Op 4 april 1964. En waar bent u geboren? Uh, in Oekwere, in Ogoniland. U hebt gestudeerd aan de Universiteit van Poort-Harkert. Uh, wanneer begon u daar? In 1998. En bent u in dienst geweest van Shell? Ja, dat ben ik. Ik maak bezwaar tegen deze manier van vragen. Wat was uw functie? Ik maak bezwaar ik... tegen deze manier van vragen. Ik werkte voor de politie van Shell. Wanneer was dat? Van 1991 tot 1998. U zegt dat u uh, politieagent was bij Shell. Bedoelt u daarmee de eigen politiedienst van Shell? Ja. Volgde u een training? Jazeker. Waar was dat? In Nonwa. Uh, de politietrainingsschool in Nonwa. Was dit een uh, Shell politietrainingscentrum? Ja, hier worden alle Shell politiemensen opgeleid... Ik herinner me dat meneer George Upkepong me bij zich riep... en zei dat hij meneer Paul Okuntimo verwachtte. Hij gaf me opdracht om hem binnen te laten. U kreeg deze opdracht via de telefoon? Ja. Wat gebeurde er daarna? Nou, Ongeveer twintig minuten later arriveerde meneer Okuntimo. Ik liet hem toen binnen. Met welke auto was hij gekomen? Dat weet ik niet meer. Daarvoor is het te lang geleden. Ik zag een aantal zakken, uh, Gana go tassen die werden ingeladen in de auto van meneer Okumtimo. Maar waar was dat? Bij de laadruimte van het veiligheidsgebouw. En zag u wie die zakken in de auto legde? Ja, dat zag ik. De chauffeur. Meneer Upkepong-chauffeur en Paul Okumtimo-chauffeur. Weet u hoe hij heet? Nee, die naam herinner ik me niet. En... Uh... Hoeveel zakken werden er in meneer Okontimo's auto gelegd? Ik dacht drie. Drie zakken? Ja, drie dacht ik. En toen? Wat, wat gebeurde er daarna? Ja, toen hij wegreed. Toen meneer Okontimo wegreed. Ja, toen meneer Okontimo wegreed, riep ik de chauffeur van meneer George Upkepong en vroeg hem wat er in die zakken zat. Hij zei dat er geld in zat. Hij zei dat er geld in die zakken zat. Ja. Waarom vroegen u hem eigenlijk wat er in die zakken zat? Omdat het onze plicht was om te weten wat er ingeladen wordt bij Shell. In een enkel geval heeft Shell de betaling... aan de Nigeriaanse politie en het leger toegegeven. In de processtukken bevindt zich een document van Shell Nigeria. Vertrouwelijk staat er op elke bladzijde. Het is gedateerd op 25 februari 1994. En het behandelt een incident dat vier maanden eerder... In oktober 1993 plaatsvond. Een brandweerauto, een fire truck van Shell, is in handen gevallen van de opstandelingen. Het document spreekt over een bloedige clash, waarbij een aantal militairen gewond raakten en behandeld werden in het ziekenhuis van Shell. Over gewonden onder de organis rept het document niet. En dan staat er het volgende: het is de bedoeling van dit memo om aan te bevelen het hele team een honorarium te betalen om onze dankbaarheid te tonen. En ze te motiveren bij toekomstige operaties... de voor Shell-gunstige instelling te behouden. Gevolgd door een lijst van 26 namen. Met als teamleider Paul Ocuntimo. In 2009, na een lange juridische strijd... besloot de rechtbank dat het toch tot een zitting zou komen. Alle getuigen en documenten zouden dan openbaar zijn geworden. Maar dat gebeurde niet. Want de partijen schikten. Waarom de eisers dat deden, vertelt advocaat Lahoud. Het was een lange en moeilijke strijd geweest. Meer dan 13 jaar van strijd. En ze wilden op dat moment dat het zou stoppen. Ze wilden zekerheid. Anders zouden ze, ook al hadden ze de zaak gewonnen, de compensatie nog steeds niet krijgen. Want dan zou het nog jaren geduurd hebben voordat alle hoge broekmogelijkheden waren uitgeput. Het was tijd. Ze hadden veel bereikt. Ze waren opgestaan tegen Shell. Een inheems volk in de Niger-delta die het voor de rechter opnam tegen een van de machtigste entiteiten in de wereld. Niet alleen tegen een multinational. Die hadden ze gedwongen om hen serieus te nemen. Ze hadden de weg vrijgemaakt voor anderen om op te staan tegen mensenrechten schendingen door multinationals. They also decided, um, to a trust. En ze hebben de compensatie ook gebruikt om een fonds te stichten. Van 5 miljoen dollar dat gebruikt kon worden voor de verbetering van onderwijs en gezondheidszorg voor het Ogoni volk. Aan deze bijdrage aan Argos werkte behalve de hele hoorspelkern eh, hoorspel heet dat, van de VPRO-radio mee... Wil van der Schans, Kees van der Bos en technicus Alfred Koster. Het onderzoek van Evelien Lubbers, waar u over hoorde, werd mogelijk gemaakt... door een subsidie van het Fonds voor de Bijzondere Journalistieke Projecten. Hier aan tafel zitten Thomas Blom van Sembla en Sharon Gesthuizen van de SP. Als u meekijkt via de webcam van Radio 1, ziet u ook een... Lege stoel staan. We wilden namelijk graag iemand van uh, Shell hier ook aan het woord laten, maar het bedrijf wilde uiteindelijk niet meewerken aan de uitzending. We hebben wel de hele tekst van de reportage van tevoren aan Shell uh, voorgelegd. En uh, over het uh, document waarover u op het eind van de reportage hoorde, laat woordvoerder Wim van der Wiel van Shell via de mail weten. De authenticiteit van de notitie van 25 februari 1994... wordt er ons niet betwist. Echter gebeurt hier niets onoorbaars. Het gaat hier om een destijds gebruikelijke dagelijkse vergoeding... van omgerekend 8,70 euro per mishandelde soldaat. In het document zelf staat het overigens anders. Ook de niet-mishandelde soldaten kregen geld. En volgens onze berekeningen ging het om ongeveer twee maandlonen per soldaat. Nou, u kunt het hele document zelf nakijken op de website... voor onderzoeksjournalistiek van de publieke omroep onjo.nl. Ik ga straks over Shell en al die processen tegen Shell. Doorpraten met Thomas Blom en Sharon Gesthuizen, Maar we gaan eerst naar Moskou, waar wordt geschaadst om de wereldbeker. Naar Sebastian Timmerman. En ik heb gekeken naar de 1500 meter bij de vrouwen. En daar wint de dame die dit seizoen heerst op de middellange afstanden. Ze is wereldkampioen Sprint ook geworden vorige week in Ereveen. Christine Nesbit heb ik het over uit Canada. Want zij wint voor de vierde keer dit seizoen een wereldbekerwedstrijd op de 1500 meter. En daarmee heeft ze ze allemaal gewonnen. Na Heerenveen, Berlijn en Hamer, dus nu ook in Moskou. 1,56-80 is net geen baanrecord. En 1300 sneller dan Irene Wüst, die tweede wordt achter Nesbit. En dat zijn samen met Martina Sablikova ook grote favorieten voor het WK Allround. Over twee weken in Calgary. En als je kijkt naar de onderlinge verschillen, belooft dat een spannend toernooi te worden. Want Sablikova wordt derde op de 1500 meter, 17e achter Nesbit. Leenstra en Voorhuis net niet op het podium vierde en vijfde. En die aan de Valkenburg en Laurine van Riesen vielen een beetje tegen met plaats 8 en 13. Wust, dus goed op het podium, maar Christine Nesbit was nog net iets sneller. Een verslag. Radio 1, Argos. Ja, en terug naar uh, Sjern Gesthuis en Thomas Plom van Sembla. En naar de lege stoel die we hebben opgesteld voor Shell. Is um, even. Ik? Ja ja, ja ik, ik zou er, heel even om terug te komen... op dat punt wat u net maakte over die van de Wiel. Hè. Ik yeah. kan me nog herinneren, iets meer dan een maand geleden... Yeah. Was er u ook hem, een radio, meneer van radio. Ja, we hebben, de, we hebben elkaar ooit eens via een radio-interview uh, ontmoet. Hij komt wel eens. Nou, hij belde toen inderdaad in. En het grappige is, hij heeft het nu over authenticiteit. Ik kan me herinneren dat iets meer dan een maand geleden... hij nog op de radio beweerde dat... als we het hebben over het afwakkelen van gas... wat ook gebeurt in Nigeria... En wat niet goed beweerde, is voor het milieu. Nee, helemaal niet en ook heel slecht voor de mensen. Hij beweerde toen dat 80% van het gas inmiddels in Nigeria werd afgevangen. Wat bleek nou afgelopen woensdag bij die hoorzitting? Nog maar 50% van dat gas werd afgevangen. Dus ik vind dat dan toch wel opvallend dat he, dat soort figuren altijd zeggen van ja, andere mensen zijn niet eerlijk, zijn niet oprecht, het is niet authentiek. En wat blijkt nou uiteindelijk, komt het aapje toch uit de mouw en dan blijken dat soort mensen dus eigenlijk zelf ook de hele tijd maar met cijfertjes te goochelen en ook de waarheid te vertellen zoals het hen zelf goed uitkomt grappant. Nou, dit, dit zullen we weer een keer voorleggen aan, uh, voor commentaar. Doe maar dat, de de doe Shell. dat. <laughs> uh, uh, wat, wat, wat, wat ik zelf het meest frappant van die reportage vind is dat Shell, het gaat om de jaren negentig toen uh, Nigeria een militaire dictatuur was uh, Ja, eigenlijk over een eigen militie beschikte daar en over een uh, privélegertje. Dat, uh, een, een hele eigenaardige vorm van privatisering van staatstaken. We, we, wist u dat mevrouw Gesthuis? Nou, sterker nog de, gisteren bleek weer dat er nog steeds betaald wordt aan uh, militairen daar om uh, gericht te schieten op mensen die in de buurt van olieleidingen komen. Ja, dit staat absoluut haaks op datgene... wat Shell zelf altijd beweert. Namelijk, wij zijn een fatsoenlijk bedrijf. Wij opereren hier in Nederland volgens dezelfde standaarden. Als we dat in, in Afrika doen. Ja, en dat klopt dus gewoon helemaal niet. Dit is absoluut onacceptabel. Thomas, Thomas Blom, bent u ze dus op reportage... in Nigeria en de Niger Delta ook tegengekomen? Van die militietroepen die nou, dan voor Shell werken? We, zijn vooral, we hebben vooral geprobeerd... om uit de buurt van ze te blijven. want Ze ja, ja. uh, ja, zijn nou, niet aangenaam. Nou, we... we, we ik, we stonden ergens te filmen, hadden we hadden een kwartier tijd om te filmen. En onze begeleiders zeiden van nou, het wordt donker nu heel snel weg. Want die soldaten zitten daar uh, ja, ergens uh, in het midden van de oerwoud. En uh, je weet niet wat ze gaan doen. En zo, we hebben het over betalingen. Maar zo goed worden ze ook niet betaald. Dus uh, elke, uh, elke extra inkomsten is, is welkom. Ik vind wat ik nu hoor, vind ik echt. Uh, Behoorlijk schokkend. Het is een oude, oude. Nou, niet behoorlijk. Ik vind het schokkend. Het is een oude zaak. Ja. Uh, Kent Sarah Wiewa. En ik begrijp als ik dit hoor. Uh, waarom er Shell zoveel aan gelegen is uh, om, om deze zaak te schikken. Um, je, je hoort nu hoe dicht de naam Shell. dus een, een naam ja, waar wij mee, allemaal mee opgegroeid zijn. Uh, ...verbonden wordt met het geweld wat daar is gepleegd in Nigeria en in de Niger-Delta. En, en dit soort, uh, nou ja, Shell bevestigt de authenticiteit, bevestigde, uh, het is nu duidelijk al... Uh, ...dat in die tijd ook al uh, een soort van Shell-politie was. En dan moet ik zeggen, de mensen die ik gesproken heb en die mij dat ook verteld hebben... ...die verteld hebben, oh, er was, er was bij ons een conflict in het dorp... ...en de, en de Shell-soldaten uh, uh, werden aangevoerd. En dan vroeg ik, ja, maar hoe weten jullie dat die mensen van Shell zijn... Zijn ze, ja, ze komen gewoon in Shell-wagens hier aanrijden. Nou, dat wordt eens te meer weer bevestigd met, uh, ja, met, deze, met deze verklaringen. Hoe is de situatie nu? Jullie zijn er allebei geweest, Thomas, voor Zembla en Sharon Geshuis. in december, geloof ik. Ja, nog een onderzoek uit. Ja. Um, het is een iets ander Nigeria dan, dan in de jaren negentig. Een soort democratie nu weer. Ja. Uh, een soort van, dat zei ik ook. Ja. Uh, maar, maar hoe ziet het daar, daar, daaruit? Wat is de omvang van die, die vervuiling? Want daar begint het mee. En dan komt de opstand tegen de vervuiling. En dan worden die opstanden weer neergeslagen. Maar hoe groot is die vervuiling, Sherlock Gesthuis? Ja, die vervuiling is absoluut gigantisch. Je ziet heel veel rivieren en, en uh, virgin swamps, zoals ze dat zelf noemden, maagde moerassen. Heel prachtig woord, toch? Hè? Poëtisch. Poetisch. Ja, die zijn heel erg vervuild. En je ziet ook ja, bepaalde haventjes. Ik ben op een gegeven moment vlak bij Port, Port Harkart, bij in de Abuloma community geweest. Daar was vroeger visserij. Dus daar zie je nog de, ja, de, de, de scheepjes en de tonnen... waar de vissen in moest, die zie je daar liggen. Maar dat is nu alleen maar olie, olie, olie. En je ziet daar ook bunkeren, het stelen van olie. Waar dus militairen met hun neus bovenop staan. Ja, dat gebeurt daar. En da, dat veroorzaakt die vervuiling. Ik ben er zelf van overtuigd, kijk, de vervuiling is datgene... Wat dat de bevolking het meest direct pijn doet. Het beroofde van drinkwater, het beroofde van ze van, van, van landbouw... het beroofde van visserij. Heel erg. Het, het, en, en het afwakkelen dus ook nog eens een keertje. Maar de corruptie en dat is wel iets waar je, waarvan je kunt zeggen nou ja, dat, dat is... Maar kan Shell natuurlijk weinig gaan doen, nou, Dat, dat, dat daar is wel ieder bedrijf dat in Nigeria werkt uh, mee te maken Ja, maar dat is dus heel echt de vraag, want de olieindustrie is daar zo groot. Kijk, 80% van de inkomsten van de staat komen uit de olieindustrie. Dus als er geen olie mee is, dan is die staat in één klap failliet. En ik zeg zelf altijd, ik gebruik altijd het beeld van die twee handen die elkaar wassen. Die Nigeriaanse overheid en die oliebedrijven, dat zijn echt wel twee handen op één buik. En dat blijkt ook omdat Shell daarvan weet dat hoge officiële betrokken zijn bij stelen van olie. Maar ze houden daar gewoon strategisch hun mond over, omdat ze denken we willen niet op lange tenen gaan staan. Zij zijn daar zeker medeverantwoordelijk voor. En dat is, vind ik, dat is pas de echte rotte plek in, uh, in, de, in de appel voor Nigeria. Thomas Blom, uh, Shell zelf zegt van ja, wij uh, veroorzaken die uh, vervuiling niet. Het zijn saboteurs, het zijn bendes, het, uh, het zijn nou. mensen die onze pijpenlek steken uh, om, om olie te stelen. Wat kunnen wij eraan doen? Ja, dat is, het is inderdaad uit de hand gelopen, maar ze bevestigen zelf ook dat, uh, dat een groot deel nu nog van de van de vervuiling. Door corrosie en kapotte pijpleidingen komt. En door slecht onderhoud. Maar vooral ook door diefstal en sabotage zeggen zij wij zij niet schuldig aan het zijn. Absoluut de waar zij het slachtoffer van zijn. De laatste jaren is het, is het helemaal is het verder uit de hand gelopen. Het is nu wel weer even rustig, er is een bestand. Maar er zijn heel veel rebellengroepen geweest die in eerste instantie uit idealistische overwegingen. Zo werd het dan gebracht, soort Robin Hoods uh, uh, zijn gaan saboteren. Ja, dat trekt zoveel criminele elementen aan. En, en, en nu is er een. Uh... Nu wordt er massaal gebunkerd. En, maar maar dat, ook dat, en dan sluit ik aan bij het verhaal uh, van mevrouw Gerstenhuizen... Uh, over, over de corruptie. Ook dat heeft met corruptie te maken. Massale bunkering betekent dat je de technische know-how moet hebben. betekent Dat je, dat de mensen daaromheen hun ogen moeten sluiten. Dat betekent dat je tankers voor de kust hebt ja. liggen... om die, om die uh, uh, olie weg, uh, weg te halen. Het punt is, in Nigeria, in de Niger-Delta... als je wat voor elkaar wilt krijgen in zo'n corrupte omgeving dan krijg je het voor elkaar. En dat is het lasteren met zo'n uh, oliemaatschappij als Shell. Zij moeten hun targets halen, zij moeten die olie oppompen. Als daar een kink in de kabel zit, uh, zit is de verleiding heel erg groot... om naar, nou ja, naar, naar bepaalde middelen te gaan. Dat is de enige consequentie. Ga weg uit Nigeria, lijkt me... als het zo'n rotte appel is. Nou, neem, vooral, neem vooral de verantwoordelijkheid over hetgeen... waar je je verantwoordelijkheid over kan nemen. Pomp, ja. Pom die olie op een goede manier uh, uh, op en gaat dat mis... Uh, grijp zo snel mogelijk in. Ja, Hoe zou de Shell zijn af... leven kunnen beter, mevrouw Gesta? Transparantie. Ik bedoel, ik snap zo goed nu... waarom alle NGO's en niet-governementele organisaties... die er betrokken zijn, die, die pleiten zo hard voor transparantie. Publish what you pay. Maar wees ook open over datgene wat je tegenkomt... aan uh, sabotage, aan corruptie... en aan, aan een overheid die zijn afspraken niet nakomt. En wees daarbij dus niet... stel dus niet je eigen bedrijfseconomische belangen... boven de mensenrechten die op grove schaal geschonden worden... In, of op, op grote schaal en heel grof geschonden worden in Nigeria. Je moet daar open over zijn. Uh, Shell zit wel in het verdomhoekje op het ogenblik. Je hebt de Wikileaks-documenten die ook over Shell in Nigeria gaan. Uh, de Dow Jones-duurzaamheidsindex uh, zijn ze afgehaald ja. vanwege Nigeria. Niet, niet leuk voor zo'n multinational. De Tweede Kamer die hun aan de tand durft te voelen. Want ik zei het al, 103 jaar niet gebeurd. Waar, waar, waarom wordt, vuur, uh, wordt uh, Shell opeens zo onder vuur genomen? Uh, nou, ik, ben al, ik ben al een paar jaar bezig om gewoon uh, aandacht te vragen voor die zaak in de Kamer. Maar de, je ziet ook dat de, de verschillende kabinetten steeds maar hebben gezegd van nou ja, we, ik, ik een beetje zo'n houding hadden van see no Evil, hier no evil. En, en ook zeiden van ja, Nigeria is een soevereine staat, Shell is een privaat bedrijf. Wij gaan er verder niet over. Het is allemaal heel verschrikkelijk en we zullen onze diplomatiek gezien wel mee bemoeien, maar daar blijft het dan bij. Uh, een aantal dingen, zoals bijvoorbeeld ook de, de uitstekende documentaire van Zemla, die hebben wel de, de attentie gewoon verhoogd. Dus dat is heel goed. Goed. dan waren er verschillende zaken, zoals het afgelopen najaar... die uh, uh, boete van de of de, de schikking met de SEC, ook Amerikaanse beurs, waar rond, waarbij gewoon ook bleek dat zij wel degelijk ambtenaren hadden omgekocht in Nigeria. En ik denk verder dat het, het onderwerp nu ook bij het publiek zoveel... zoveel... Een onderaannemer van ze had uh, ambtenaren ja, omgekocht. Nee, ja, dat is het verhaal dan. De, dit, zijn, dit zijn de praktijken. Maar ik zeg maar even wat de, Shell had gezegd ja, als ze hier hadden gezegd. Precies, gezeten. precies. Nee, dat is gewoon wel... Dat is in corporate gewoon. En ik denk dat een van de belangrijke zaken... wel uh, die, die bijdragen aan het feit dat het publiek nu erg geïnteresseerd is... dat heeft ook wereldwijd gezien te maken met die BP-ramp. Want mensen hebben denk ik keer wel zoiets van... hé, hey, die oliemaatschappijen, zijn die eigenlijk wel te vertrouwen? Doen ze wel wat in ons allerbelang is? Want Thomas Blom... Dit is eigenlijk een grotere ramp, he, Nigeria, dan die hele BP-ramp in de Golf van Mexico. Ja, er zijn schattingen dat de BP-ramp dat die 20 keer de Exxon Valdes... dat is, dat is het, het eindpunt eigenlijk. En er zijn schattingen dat deze ramp in de Niger Delta 50 keer de Exxon Valdes is. Ja. En dat dan over, over 50 jaar verspreidt. Het is een hele langzame ramp. Ik vind, wat ik mooi vind, uh, nou ja, wat in ieder geval nu gebeurt door BP bijvoorbeeld... is dat BP heeft nu gezegd, ja, we moeten dat riskmanagement... Dat is dan uh, uh, oliemaatschappijentaal. Uh, dat moeten we eens opnieuw gaan bekijken. Risk van, uh, uh, in de Golf van Mexico heeft mede die ramp veroorzaakt. Namelijk winst boven veiligheid. Nou, misschien moeten we zeggen, want we praten over Shell als operating, als, als, als oliemaatschappij die daar de olie opomt. Misschien moeten we gaan zeggen van nou, Shell, bekijk nog eens goed dat risk management. Zet uh, uh, uh, je die veiligheid en die mensen wel boven de winst. Zeggers als laatste. Uh, Peter de wit van de van Shell zei het ook tijdens de hoorzitting: we zijn komen opdagen, zodat we niet meer te verwijt krijgen, nooit te komen opdagen. Maar Nederland gaat hier helemaal niet over. Waar bemoeit de Nederlandse politiek zich eigenlijk mee? Nou, dat is maar zeer de vraag of wij daar niet over gaan. Sowieso kun je als Nigeriaan in Nederland naar de rechter... dat gebeurt op dit moment ook met hulp van Milieudefensie... als je vindt dat Shell iets te verwijten valt. Ja, en afgezien daarvan, wij spreken in de Kamer heel vaak over... Uh, uh, uh, good governance bij bedrijven, uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij gaan daar wel over. En ik denk dat we het gewoon een beetje moeten proberen te sturen. Ik dank jullie voor je komst, Sharon Gershuijzen van de uh, SP-fractie in de Tweede Kamer. En Thomas Blom, maker van de Zembla-documentaire over Shell... die in de Tweede Kamer werd vertoond tijdens de hoorzitting. Argos is er volgende week weer. Dan met het eerste deel van een tweeluik over opkomst... en ondergang van het Islamitisch College in Amsterdam. Een school die binnenkort gedwongen wordt te sluiten. Straks, trots in Bedrijf, ik wens u een... Goed en uh, veilig en uh, schoon en uh, milieubewust weekend. Een uitdaging voor de deelnemers. holland presenteert uit Zuid-Amerika. Een droom voor de thuisblijvers. Rob Munch en Atte van Amerongen doen Dakar. Twaalf weken lang. Elke zondag de Dakar-renning. Luister morgenavond naar een nieuwe episode uit deze roemruchte rally. Dakar, dat is, uh, ja, dat doet alles. Morgenavond tussen 9 en 10, de Dakar-rally in Holland-Doc Radio. To be Radio 1. Het nieuws van alle kanten. OT Theater speelt On Wings of Art 2. Een voorstelling van Gerrit Timmers over verwondering. Tot en met 27 februari in het OT Theater Rotterdam. OT-Rotterdam.nl een kerstpakket van de slager, een etentje bij de Chinees. In de Amsterdamse Warmoestraat kreeg de politie soms wat toegeschoven. Maar in de jaren 70 werden de banden met het loesje deel van de wallen wel erg innig. Een van de eerste grote corruptiezaken bij de politie. In andere tijden, zaterdagavond, tien over half negen, op twee. Vier jaar geleden vindt een brute aanslag plaats. Op de Denker van Rodin en van Laren. Maar nu zit hij er weer bij alsof er niets is gebeurd. Magnifiek gerestaureerd. De Denker denkt weer. Kijk maar in Singer Singerlaren. Singerlaren.nl Beeldje eens in. Festivals in Ovenland.